Katrien Straatman met het NOS Journaal. Duitsland gaat een 96-jarige Amerikaan die wordt verdacht van gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog niet vervolgen. Volgens het Duitse openbaar ministerie is Michael Karkoc te zwak voor een proces. Karkoc leidde in de Tweede Wereldoorlog een Oekraïense eenheid die voor de SS werkte. Het bataljon zou in Oost-Europa dorpen hebben platgebrand en inwoners hebben vermoord. In 1949 verhuisde Carcotch naar de VS. Twee jaar geleden werd door de pers ontdekt dat hij in Minneapolis woonde... waarop het Duitse OM besloot een onderzoek in te stellen naar zijn verleden. Steeds meer vrachtwagenchauffeurs die voorheen via de Eurotunnel naar Engeland reden... kiezen nu voor een veerboot om naar de overkant te komen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS onder veerdiensten en transportbedrijven. De vervoerders kiezen de alternatieve routes vanwege de problemen met migranten bij Calais... en de lange wachttijden door alle controles en stakingen. Op de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich is het aantal vrachtwagens... sinds het eind van de vorige maand gestegen tot 15%. Procent. Ruim vier jaar na de kernramp in Fukushima wordt in Japan binnenkort de eerste kerncentrale weer opgestart. Na de kernramp, veroorzaakt door een tsunami, werden alle 48 centrales in het land stilgelegd voor veiligheidsinspecties. De meerderheid van de Japanners is tegen het opnieuw in gebruik nemen van de kerncentrales. Maar premier Abe heeft juist hard geijverd voor het opstarten van de reactoren. Het wegvallen van de eigen kernenergie, waardoor er fossiele brandstoffen geïmporteerd moesten worden, heeft Japan tientallen miljarden gekost. Er komt een groot onderzoek naar de geplande overname van pakketbezorger TNT door het Amerikaanse FedEx. De Europese Commissie is bang dat er na de overname niet meer genoeg concurrenten zijn in Europa. Daardoor zou het versturen van pakketjes te duur kunnen worden. Vooral webwinkels zijn volgens de Europese Commissie afhankelijk van snelle, betrouwbare en goedkope pakketbezorging. Het weer. Vanmiddag zijn het in het zuiden de zon geregeld, maar in het noorden is het tamelijk bewolkt. Het is zo'n graad of 20. Morgen is het overal zonnig en ook wat warmer met 24 graden. Dit was het NUZ. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, wel is de A44 tussen Den Haag en Amsterdam in beide richtingen dicht tussen Leiden-Zuid en Leiden. Dat komt door wegwerkzaamheden die nog tot maandagochtend duren. Omrijden kan over de A4.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort. Zomer heers. Dit is de zomer van ZFM met nu de Zij. Zij. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb brand. En drugs. Ik heb brand. En dux. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen.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 Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zandvoort en Zoom.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 I'll let you go It's a I'll see you see a 10 miles the inches. a bitchin' man, like, I'm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 Listen to the.